6 uur. Eva de Jong met het NOS-journaal. Minister Leers heeft op verzoek van premier Rutte gesproken met PVV-leider Wilders. Leers noemde in een CDA-blad immigranten een verrijking van de samenleving. En Wilders twitterde daarop dat Leers onzinteksten teksten bezigt. Leers noemde die reactie overspannen, maar zei gisteravond bij Pauw en Witteman... dat zijn uitspraak mogelijk geleid heeft tot het misverstand... dat hij zich niet zou willen houden aan afspraken over beperking van het aantal immigranten. En dat misverstand moest hij van Rutte oplossen. Slowakije stemt vandaag als laatste van de 17 Eurolanden landen over versterking van het Europese noodfonds. Die kan alleen doorgaan als alle parlementen voorstemmen. Maar in het Slovaakse parlement is er voorlopig geen meerderheid voor. Een kleine liberale regeringspartij blijft zich verzetten. en De sociaaldemocratische oppositie wil alleen voorstemmen... als er nieuwe verkiezingen komen. Het Nederlands pensioenstelsel is volgens deskundigen nog steeds het beste ter wereld. In de wereldwijde pensioenindex van consultancybedrijf Mercer... staat Nederland voor de derde achterinvolgende keer op de eerste plaats. Onder meer door de hoogte van de pensioenen en het vertrouwen in het pensioenstelsel. Dat stelsel staat wel onderdrukt door de vergrijzing, de lage rente... en de ontwikkelingen op de aandelenmarkten.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 Uit het gestrande Griekse containerschip voor de kust van Nieuw-Zeeland... stroomt steeds meer olie. Volgens de autoriteiten is al 350 ton zware olie in zee... en op de stranden terechtgekomen. Met olieschermen wordt geprobeerd te voorkomen... dat de olie kwetsbare stukken natuur aantast. Het weer bewolkt en regenachtig met een stevige westenwind. Middagtemperatuur van 16 graden in het noorden tot 19 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal. NOS Radio in Journal. Lara Rensen en Marcel Ooster. Dinsdag 11 oktober. Goedemorgen. We kunnen wel meer blauw op straat willen, maar dan moeten die agenten wel iets doen. Een kwart van de politieagenten blijkt niet in te grijpen bij geweld om dat ze bang zijn of vrezen voor onvoldoende ondersteuning. Een korpschef, Frans Heres, verantwoordelijk voor de geweldsaanpak bij de politie... vragen we straks hoe de politie dat probleem aan gaat pakken. Er is nog meer politienieuws want voetbalgeweld wordt niet optimaal bestreden. Deskundige Openbare Orde, Otto Adang van de politieacademie... vertelt straks wat er beter kan. Het was afgelopen nacht rustig in Cairo. Het is wel een gespannen rust. Sanne van Hoorn is inmiddels in de Egyptische hoofdstad. We spreken hem later. Ook praten we met de Egyptenaar Hussan El Shafi. Hij hield voor de NOS een blog bij tijdens de revolutie. Het wordt weer een belangrijke dag... voor voor het Euronoodfonds. Slowakije moet als laatste instemmen met uitbreiding van dat fonds, maar de grootste regeringspartij wil er niet aan. Wouter Meijer is in Bratislava. Het Nederlands pensioenstelsel, u hoorde dat net is zo slecht nog niet, sterker nog. Het is het beste ter wereld, blijkt uit onderzoek. En een onderzoeker Willem Brugman vragen we welke zegeningen we moeten tellen. Het is vandaag Prinsjesdag in België. En na lange tijd is er hoop op een nieuwe regering. Praten we over met journaliste Lisbeth van Impen. Voor het schadeformulier voor uw auto komt binnenkort ook een app. En Sesamstraat gaat doen aan crowdsourcing. Iedereen mag meeschrijven aan een lied voor Bino. <laughs>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 Minister Leers heeft op verzoek van premier Rutte een misverstand met PVV-leider Wilders opgelost. In een interview had Leers immigranten een verrijking voor de samenleving genoemd. Wilders trok daarop de conclusie dat Leers afspraken over de vermindering van het aantal immigranten niet wilde nakomen. Maar daar is geen sprake van, zei Leers bij Pauw en Witteman. Daar is de indruk, mogelijkerwijs ontstaan, dat de aantallendiscussie, dus de... Het verminderen dat ik daar afstand van zou nemen, dat doe ik dus niet. Want dat vind ik ook belangrijk. Ja. Ik heb niet alleen oog voor de positieve kanten van migratie... maar wel degelijk ook voor de nadelige negatieve maar kanten. Maar kunnen het ene niet zeggen zonder het andere ook te moeten benoemen? Nou, het lezen van het interview had Wilders getwitterd dat Leers onzinteksten bezigt. Leers had in eerste instantie die reactie overspannen genoemd. Maar gisteravond zei hij dat hij zich misschien daarover niet goed had uitgedrukt. Je kunt dat verkeerd lezen en ik heb daar in ieder geval, als Hij heeft dat, dat verkeerd zo is, gelezen. Dus. Nou, ik heb het misschien verkeerd gezegd. Kent u dat? Ja, als dat zo is, dan heb ik me daar niet zorgvuldig op uitgevoerd. Dus het klinkt als het gaat... een soort excuus eigenlijk. Nee. Mee, hè? Nou, volgens Leers heeft premier Rutte hem gevraagd... dat misverstand uit de weg te helpen. Hij zegt, uh, los dat probleem op, ga praten, want er zit een misverstand. Er zit in ieder geval onduidelijkheid en dat doe ik dan. Leers blijft erbij dat de Nederlandse arbeidsmarkt... sommige migranten met de benodigde kennis en vaardigheden goed kan gebruiken. Bijvoorbeeld in de zorg. Bij gevaarlijke situaties durft een kwart van de agenten niet in te grijpen. Blijkt uit onderzoek van de Nederlandse politieacademie... dat hun handen is van nieuwzuur. Agenten voelen zich niet gesteund door hun chefs. Bijvoorbeeld als er geweld moet worden gebruikt. Vertelt Han Busker van de politiebond. Het meest schrijnende is dat de politieagenten zich niet... te allen tijden gesteund voelen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 En er moet ook meer training en aandacht zijn voor een aantal mentale aspecten van de politie. De Partij van de Arbeid wil nu dat het kabinet meer aandacht besteedt aan training, opleiding en nazorg van agenten. Kamerlid voor de Partij van de Arbeid, Adje Kuiken. We moeten een beetje af van het motto de politie moet alleen maar praten. Nee, zij moeten ook kunnen handelen. Dus dat is denk ik één. Training en opleiding moet beter, dat is twee. Maar ook als agenten er doorheen zitten omdat ze zoveel hebben meegemaakt... dat signaal moet goed worden opgepakt. En dan moet er ook het vangnet zijn voor deze agenten. Goede hulp, zodat zij de straat erop kunnen gaan... en niet dat blokje omlopen op het moment dat er geweld draait. Raad van Korpschefs erkent de kritiek en wil de trainingen gaan aanpassen. En ook moeten leidinggevenden zich meer op straat laten zien. In een kerk in Rotterdam-Zuid was gisteravond een bijeenkomst voor buurtgenoten van het vermoorde meisje Jennifer. Veel buren zijn in shock. Het was een lief kind, het was een leuk kind, speelde heel veel buiten, had een heleboel vriendjes en vriendinnetjes. De moeder, nou, een socialere vrouw kan je je niet voorstellen, is altijd in de buurt bezig. Het is, nee, het is echt, het is, het is een ramp. Buurtbewoners spraken met elkaar en met slachtofferhulp en ook burgemeester Abutaleb van Rotterdam was bij de bijeenkomst. Het snijdt diep. Er vloeien heel wat tranen. En ik denk dat uh, uh, het ook prijzenswaardig is om te zien hoeveel mensen ook de afgelopen dagen geprobeerd hebben samen met de politie te zoeken: flyers te maken, flyers te plakken. De familie te ondersteunen. Ik vind het bewonderenswaardig. Pas in de loop van gisteravond werd duidelijk dat het dode meisje dat in Rotterdam gevonden was. inderdaad Jennifer was. Op haar school gingen ze er overdag al uit van het ergste, vertelde de directeur. Kinderen hebben getekend, spreken over die tekeningen. Kinderen die heel verdrietig zijn, even uit de klas halen. En ze apart laten praten met iemand. Um, en op een gegeven moment, op de dag, proberen een les te geven. Toch de draad oppakken. Dat is het allerbeste. De politie heeft niet gezegd hoe Jennifer om het leven is gekomen. Er wordt morgen sectie verricht op het lichaam. De ex van haar zus is verdacht in de zaak. In Liberia wordt vandaag de eerste ronde van de presidentsverkiezingen gehouden. Belangrijkste kandidaat is zittend president Ellen Johnson Sirleaf. won vrijdag nog de Nobelprijs voor de vrede voor haar strijd voor vrouwenrechten. Volgens journaliste Jacqueline Maris heeft die prijs slechts een beperkte invloed bij de verkiezingen. Omdat veel mensen in Liberia die Nobelprijs helemaal niet kennen.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 Het zijn de tweede presidentsverkiezingen sinds de burgeroorlog in Liberia. De economie is gegroeid, maar criminaliteit, corruptie... en hoge voedselprijzen blijven het land teisteren. Ook bij deze verkiezingen ligt het gevaar van gewelddadige spanning op de loer. De Liberianen zijn de oorlog zat, vertelt deze supporter van Johnson Sirleaf. They lose the election. They have no right for 150, 100,000 people on the street. We Liberians, we are tired of war. And we don't want violence. Belangrijkste tegenstander is voormalig VN-diplomaat Winston Tubman. Maar verwacht wordt dat de eerste vrouwelijke president van Afrika voor een tweede termijn wel aan kan blijven. Echt waar, van straatvrouwen tot hoogopgeleide vrouwen, mm. ze zien haar echt als een medestrijdster. En als die vrouwen, net zoals de vorige keer, in actie komen weer dan stemmen, dan, uh, dan ja, heb dan dan je een hele wat. grote kans dat Ma Ellen weer aan de macht komt. Op Curaçao werd gisteravond feest gevierd. Een jaar geleden is het eiland een apart land binnen het Koninkrijk geworden. Op het centrale plein in Willemstad organiseerde de regering een feestje, mi pueblo. Maar na een jaar status aparte zijn de bewoners van Curaçao... het niet eens over de vraag wat de volgende stap moet zijn. Premier Schotten zei gisteravond de huidige status te zien... als een springplank naar een onafhankelijk land met een soeverein volk. De status is hier un een trampolijn... om niet te voeren en te voeren en te voeren un is een verantwoordelijkheid voor een land met een volk. De oppositie vierde een paar kilometer verderop een eigen feestje. Ze wil niets weten van onafhankelijkheid van Nederland. Oud-premier De Jong. Als je dat probeert te doen, dan moet je eerst naar het volk. En je moet het volk gaan uitleggen wat dat inhoudt. Wat betekent onafhankelijk zijn? Beloftes van Duitsland en Frankrijk dat ze nog deze maand met voorstellen komen... om de schuldencrisis te bezweren, zorgde gisteren voor opluchting op Wall Street. Net als in Europa gingen de koers over een breed front sterk omhoog. De Dow Jones-index steeg 3 procent. De Nasdaq won zelfs 3,5 procent. En dan ook in Japan is de trend positief. Nikkei-index daar staat momenteel bijna 2 procent in de plus. Tot zover het nieuwsoverzicht. U kunt het nog even terugluisteren. Surf dan naar onze website nos.nl slash radio 1. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen en Marcel Ooster. Tien over zes geweest. Ze gaan extra large, de mannen van Raccoon. Volgend jaar zal de band op het podium van de Heineken Music Hall staan. Met strijkers en blazers. Raccoon oogst momenteel veel succes met het nieuwe album Liverpool Rain. En voor de muzikanten zelf is het ook een spannende gebeurtenis: iets ook waar ze al heel lang naar uitkijken. Het zal iets voller gaan klinken dan deze small version. One party to call: two people one pause, and no memory at all. Some yelling, some talk, Some quiet, some small And they nibble on Well, anyone know can do for you know. Took a hit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 Het. 15 minuten over 6 is het. Wij gaan naar Mark-Robin Visser op de dag waarop... Mark-Robin, de kastdeuren wereldwijd open zwaaien, of niet? Nou, ja, god, dat mag je hopen dan, hè? Zou dat echt zo werken, vraag ik me af. Ik weet het eigenlijk niet. Het is natuurlijk een idee wat uit Amerika is overgewaaid... en wat hier volgens mij in Nederland nog maar een paar jaar... eigenlijk een klein beetje in bepaalde kringen aanstaat. Ik moet je eerlijk zeggen... Het is voor mij ook alweer zo lang geleden. <laughs> in die tijd hadden we dat nog niet, een coming-out day in Nederland. Uh, ik heb het even opgezocht, hè, want vandaag is het dus coming-out day. Het is ooit in 1988 in, in Amerika ontstaan. En zo langzaam over de grote plas uh, naar ons land gewaaid. Elk jaar een, een thema. Vorig jaar ging het over geweld hè, tegen homo's. En dit jaar is het thema uit de kast komen op je werk. En het, het motto is dan, uit de kast werkt beter. Nou, daar heb ik persoonlijk wel ervaringen mee. Ik heb eigenlijk nooit op mijn werk, waar ik gewerkt heb, last gehad. Maar ik kan me heel goed voorstellen, neem ik onmiddellijk aan... dat een heleboel mensen in heel veel werkringen... het wel heel lastig en vervelend vinden. Coming-out-day dus vandaag. En in dat kader mag ik even het nieuws van afgelopen weekend doornemen... voor zover dat het nog niet uh, tot jullie is doorgedrongen. In Utrecht, in die wijk Terwijde, is opnieuw een woning beklad. Er zijn uh, mensen opgepakt. Uh, het huis was al vaker doelwit van Van Dalen. En daarom ging de politie daar posten. Uh, de politie kan nog niet precies zeggen wat de reden is... maar in die Utrechtse wijk werden al eerder een Marokkaans gezin... en ook een homostel weggepest. Dit is dus het nieuws van uh, afgelopen weekend. Dit gebeurt er dus vandaag de dag in ons land. Toen dacht ik, ik wil toch nog eens even luisteren naar hoe dat vroeger ging... met homo's in Nederland. Luistert u even mee naar uh, Achter het Nieuws uit 1964. Aan een van de Amsterdamse grachten wonen de heren Verdam en Tenkaten. Ze zijn ruim tien jaar samen. Enkele jaren geleden kochten ze dit huis. Ze hebben ieder hun eigen werkkring. Ook hier is de buitenwereld op de hoogte. Hoe reageerden uw ouders toen ze uw geaardheid ontdekten? Na verloop van tijd heb ik, dus mijn, heb ik mijn vriend uh, aan mijn ouders voorgesteld. In het begin stonden ze er vrij uh, wantrouwig tegenover. Uh, ik moet u eerlijk zeggen dat nu op het ogenblik mijn ouders dus zelfs bevriend zijn geraakt met de ouders van mijn vriend. En dat bijvoorbeeld op uh, verjaardag of iets dergelijks de familieleden zowel van mijn kant als van de kant van mijn vriend allemaal samen aanwezig zijn en dat over onze verhouding helemaal niet gesproken wordt. Nou, ik heb bijzonder moderne ouders en ik kon het dus tamelijk snel vertellen. En dat is dus uh, tamelijk vlot verlopen, hoewel het voor mijn ouders niet prettig was natuurlijk. En het een aantal jaren heeft geduurd uh, voordat ze het helemaal konden aanvaarden voor zichzelf. Ja, een fragment van de Nederlandse televisie uit 1964. Maar daar wil ik je toch nog even mee terugnemen naar dat bericht van afgelopen weekend in Utrecht. Want het heeft namelijk nog een heel treurig staartje vind ik. Wat wat is er nou in dat huis aan de hand dat vernield en beklad is? Daar wonen twee mannen in dat huis, maar die mannen die hebben samen niks. En nu hebben ze, volgens RTV Utrecht, een brief verspreid in de wijk om iedereen te laten weten dat ze niks hebben Ach. en of de vernielingen alsjeblieft afgelopen mogen zijn. Kijk, nou begrijp ik dat die coming out day in Nederland nog wel heel erg nodig is, want dit is natuurlijk eigenlijk ontzettend sneu. En vervelend. Voor die mannen ook natuurlijk. Maar het zegt ook iets over de stand van het land... als het over homoseksualiteit gaat. Wat vinden jullie ervan? Ja, wij vinden niet zo heel veel. Wij gaan de luisteraars dat vragen, Mark Robby. Vind okay. je dat goed? <laughs> ja, Prima. Mark Robbie Visser vandaag onder andere in Rotterdam... om stil te staan bij Coming Out Day. Um, als u er een mening over heeft, dan horen we dat graag. Via NOS Radio 1. Bijna tien voor half zeven. U luistert naar het NOS Radio 1-journaal. Het was feest gisteravond op Curaçao. Daar werd gevierd dat het eiland een, paar jaar, een jaar geleden... een apart land binnen het Koninkrijk werd. Bewoners zijn verdeeld over de vraag of de nieuwe regering het goed doet... en waarom er op twee plaatsen op het eiland bijeenkomsten waren. Verslaggever Kamer bezocht ze allebei... en begon op het Centrale Plein in Willemstad... waar enkele honderden mensen afkwamen op het feestje van de regering... dat Curaçao had georganiseerd. Het belangrijkste voor me, wat er niet anders is... is dat je ziet dat de mensen niet denken... we zijn nu echt Curaçaoënaars. En je ziet dat de regering nu er druk eraan werkt... om een goede volk van te maken. Het, wel, het zal wel lang duren, maar het gaat wel stap voor stap. En dan kijkt u naar die vlag die hier wappert op het Brionplein. Wat, en wat voelt u dan? Oh, een Curaçaoënaar. <laughs> dat is het toch? Of niet? Een paar honderd mensen zijn bij elkaar gekomen op het Brionplein... in Hartje-Willemstad, vlakbij de Pontjesbrug. En ze hebben zich geschaard rondom de wapperende Curaçaose vlag. Een enorme vlag, blauw met een gele band en twee witte sterren. En de mensen hier die aan een ronde tafel zitten of op een tribune... die zijn natuurlijk trots op het feit dat Curaçao een jaar geleden... een apart land binnen het Koninkrijk is geworden. En die trots komt ook tot uiting in het Curaçaose volkslied... dat hier gezongen wordt op het plein vanavond. pueblo. En dan is het woord aan de premier van Curaçao, Gerrit Schotte. Die spreekt van een trampoline. De huidige status van Curaçao, land binnen het Koninkrijk der Nederlanden... is een trampoline naar de volgende stap... Een onafhankelijk land met een soeverein volk. Estates aquí da ja. un trampolín para seguir madura y crece viva a sína. e circunstancia nanta propicio un pais independiente con pueblo soberano. Viva Corzo. Viva Corzo! Even verderop, een paar kilometer van het Brionplein vandaan opnieuw het Curaçaose volkslied. Dit keer bij een andere groep mensen, bij de mensen van de PAR, de politieke partij die de nieuwe status heeft voorbereid, maar nu in de oppositie zit. Ook hier een paar honderd mensen, het geeft heel goed weer hoe verdeeld Curaçao is. En de PAR heeft zijn kantoor niet geheel toevallig vlakbij het Rijks-eenheidsmonument. En... Deze partij leverde ook jarenlang de premier, mevrouw Emily de jong Hagen. Zij was de laatste premier van de Nederlandse Antillen. Mevrouw de Jong-Elhagen, hoe luistert u naar de woorden van de nieuwe premier Gerrit Schotten... als hij het heeft over de trampoline, de stap op weg naar onafhankelijkheid? Dit, dit is wat het volk gekozen heeft. Dus als je dat probeert te doen... Dan moet je eerst naar het volk. En je moet het volk gaan uitleggen wat dat inhoudt. Wat betekent onafhankelijk zijn. Zou u het willen? Ik persoonlijk niet. Ik persoonlijk niet. Maar wij, wij moeten het volk respecteren. Dus wat wij willen is dat het volk zegt... op een gegeven moment, als er een referendum komt... wij willen het of wij willen het niet. En hoe gaat het verder? Ik ben een gelovig mens... En die meneer daarboven die laat dit land niet zinken. Diep, diep, diep, diep, diep. Master Mozambique. Geen kamer met twee feestjes. Dus gisteravond op Curaçao. Een botsing in het verkeer. Het overkomt, euh, nou ja, als allemaal wel eens. En dan moet je bij al die ellende ook nog eens zo'n ingewikkeld schadeformulier invullen. Nou, verzekeraars hebben daar iets op bedacht. Als u een smartphone bezit, en hij doet het... dan kunt u binnenkort via een app het ongeluk met alle details melden. Dit is zo'n omgeving waar ik niet zo graag kom met mijn auto. Want ik zie daar een... Uh, wat is het? Een rode Peugeot met uh, nogal wat kreukels. Richard Wording, directeur van het Verbond van Verzekeraars. Ja, dat formulier. Hè? Ik heb er ook nog een in mijn uh, dashboardkastje liggen. Is dat weer niet goed genoeg? Nou, het is een, uh, een vrij uh, complex formulier. Ja, wij hebben nu een hele nieuwe techniek uh, ontwikkeld. Ja, het wordt een app. Nou, vanaf vandaag kun je met je smartphone... In geval van een schade, met materiële schades, kun je dat melden. Eén persoon vult het in op de smartphone. Je kijkt daarbij, je kunt dat samen doen uiteraard. Dan vervolgens wordt er via de mobiele telefoon van de andere persoon... elektronisch, via een code die opgevraagd wordt, een handtekening uitgewisseld. En dan heb je eigenlijk juridisch gezien... gewoon allebei een handtekening onder het formulier gezet. Het duurt ongeveer tien minuten gemiddeld genomen om zo'n... Uh, formulier via de mobiele telefoon in te vullen. En dat is, denken wij, gemiddeld zo'n 20 minuten sneller dan wat het nu duurt. Want nu duurt het een half uur. Nou, nou lees ik in uw persbericht dat het huidige formulier leidde vaak tot ergernis. Dan denk ik van nou, hoe lang hebben we met dat formulier al zitten handelsen? Volgens mij 30, 40 jaar. Nou, dat formulier bestaat al tientallen jaren. Het is een gestandardiseerd formulier in heel Europa. Het is natuurlijk wel van grote betekenis geweest. U moet zich voorstellen dat er toch op jaarbasis alleen al in Nederland... zo'n miljoen van die formulieren worden ingevuld. Uh, maar wij verwachten dat op deze nieuwe manier, die we nu in Nederland voor het eerst zien... dat we de zaken veel efficiënter kunnen gaan regelen. En wat we natuurlijk hopen, is dat dat uiteindelijk de standaard gaat worden in heel Europa. Nou heeft het recente verleden bewezen dat de banken en verzekeraars toch vooral aan zichzelf denken. Wat is het voordeel voor jullie? Dat we het hele proces uh, uh, nauwkeuriger en efficiënter kunnen inrichten. Maar krijgen we dan over een jaar te horen dat u er 200 mensen uitsiept? Uh, natuurlijk zit er een efficiëntieslag achter. Maar ik ga er niet vanuit dat dit nu eh, specifiek een heleboel mensen een baan gaat kosten. Integendeel, ik denk dat dit gewoon een hele mooie ontwikkeling is voor onze sector. Misschien wordt mijn premie wel verlaagd, want u gaat efficiënter werken, dus dat bespaart geld. Nou, dan kan ik u uit de droom helpen. Eh, autopremies in Nederland behoren al tot de scherpste in heel Europa... Uh, de, de processen worden efficiënter. Ik verwacht dat, uh, dat op de termijn ook daardoor de kosten uh, worden bespaard. En dat leidt ertoe dat wij uh, ook in de toekomst... de hele scherpe tarieven kunnen bieden die u van ons gewend bent. Ze gaan niet omlaag, maar ze gaan misschien ook niet omhoog. Ik verwacht niet dat de premies naar beneden gaan. Maar dat is een zaak van individuele verzekeraars. Verslaggever Jeroen Schutteijzer was dat vanuit een garage in Den Haag. Het NLS Radio 1 Journaal Sport. Nederland zelfstal speelt vanavond zijn laatste EK-kwalificatiewedstrijd in Zweden. En Zweden is in Stockholm de tegenstander. Het gaat voor Oranje alleen om de eer, want de ploeg is al lang zeker van de groepsoverwinning. En dus van het EK in Polen en Oekraïne. Voor Zweden staat er wel degelijk wat op het spel, namelijk EK-kwalificatie. En daardoor, mede daardoor heeft de bondscoach Bert van Marwijk geen idee wat hij van de Zweedse tactiek moet verwachten. Wij kunnen alles verwachten. Ik hou er wel rekening mee. Want het kan zijn dat ze vanaf de eerste minuut proberen... Maar ik denk dat ze wel zullen proberen ons het voetballen onmogelijk te maken. En, uh, en, en alle middelen zullen aangrijpen. Dus wij zullen heel veel discipline moeten hebben. En, en ons door niets en niemand laten beïnvloeden. Maar dat er een geweldige sfeer zal heersen in Stockholm, dat lijkt van Marwijk wel zeker. Ja, dat lijkt mij wel. Als ik naar dit stadion kijk, dat lijkt me echt een stadion waar het, waar het kan spoken. Als je achter die goals kijkt, die tribunes hoog en heel dichterop. Ja, dat, dat, ik, ik, ik, ik, ik geniet ervan dat er zo'n een, een geweldige sfeer zijn. Ik vergelijk het een beetje met, de, en er is meerdere opzichten te vergelijken met de wedstrijd in de eerste kwalificatiereeks voor het WK uit in Schotland. Dat was ook uh, eigenlijk hetzelfde, want Schotland kon zich ook nog kwalificeren toen. Het hele land was in rep en roer. En dat is een ongelooflijke sfeer. Zo'n sfeer heb ik nog nooit meegemaakt. Ja, daar doe je het wel voor. En hoe gaan je wel, wil wel die tiende overwinning... en zonder puntverlies naar het EK afreizen. Verwachting is dat Van Marwijk dezelfde elf gaat opstellen... als afgelopen vrijdag tegen Moldavië. Dus met Kevin Strootman en zonder Nigel de Jong. Die twee jaar geleden op het WK nog van vaste waarde was. Volgens Van Marwijk gaat de Jong goed om met de situatie. Als je kijkt hoe hij traint, dan traint hij prima. Ik denk dat voor elke speler die, die niet speelt dat het moeilijk is. En iedereen wil graag in dit team spelen. Ik denk dat zelfs heel veel jongens heel graag willen meetrainen met dit team. En ook in België is er nog hoop. Laatste kans op het EK. De ploeg van bondscoach George Lekens staat voor een zware opgave. De Belgen moeten in Düsseldorf van het nog ongeslagen Duitsland winnen. En dat valt niet mee. De Belgen zullen volgens Lekens dan ook aan veel eisen moeten voldoen. Willen ze kans maken. Uh, de mogelijkheden liggen dat wij uh, zelf geen fouten maken, dat we de ruimtes niet openzetten, Dat we niet achteruit voetballen, maar vooral uh, onmiddellijke te doen zoals zij zeer goed doen. De omschakeling naar voren toe. Uh, en ze proberen het achteruit te laten voetballen. En, uh, maar het is voor hun een fantastische test toch. Het is een topwedstrijd, uh, uh, je moet gaan winnen. Dus, uh, het onmogelijke mogelijk maken dus het is het mooiste dat er is. En, uh, als je een topsporter bent, dan wil je tegen een sterke tegenstander tonen wat je kan. De WK-finale plaatsen van de turners Jurie van Gelder en Epke Zonderland... op respectievelijke ringen en rekstok, waren op voorhand wel zo'n beetje ingecalculeerd. Maar dat Jeffrey Wammes zaterdag in Tokio ook de finale van de sprong mag meedoen... dat was wel degelijk onverwacht. Zeker gezien de openlijke ruzie. die in de voorrondes ontstond. tussen Wammes en zijn hoofdcoach Hamada. Wammes was volgens de Japanners slecht met zijn sport bezig. Met die finale plaats heeft Wammes duidelijk gemaakt. dat hij wel degelijk thuis hoort op de vloer in Tokio. En dat vindt hij zelf ook. Het uh, doet me wel goed dat ik uh, hiermee denk ik wel bewijs gewoon aan iedereen. Dat ik, uh, dat ik er nog steeds bij hoor. En vooral voor de mensen thuis die uh, toch gaan vragen wat er aan de hand is en dat soort dingen. En hiermee bewijs je wel gewoon uh, richting iedereen thuis en hier. dat je gewoon. Uh, ja, toch wel bij de top van de wereld behoort op meerdere toestellen. Wammers en van Gelder staan zaterdag in de finale. Epke Zonderland is een dag later aan de beurt. Donderdag, dan daarvoor dus nog eerst Céline van Gerner. Zij doet dan mee aan de Meerkampfinale. Radio 1, het NOS-journaal.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 Slowakije stemt vandaag als laatste van de 17-euro-landen... over versterking van het Europese noodfonds. Die versterking kan alleen doorgaan als alle parlementen voorstemmen. Maar in het Slovaakse parlement is er voorlopig geen meerderheid voor... omdat een kleine liberale regeringspartij zich blijft verzetten. Het Nederlandse pensioenstelsel is nog steeds het beste ter wereld. In de wereldwijde pensioenindex van consultancybedrijf Mercer... staat Nederland voor de derde achtereenvolgende keer op de eerste plaats. Onder meer door de hoogte van de pensioenen... en het vertrouwen in het pensioenstelsel. En uit het gestrande containerschip voor de kust van Nieuw-Zeeland stroopt steeds meer olie. Volgens de autoriteiten is al 350 ton zware olie in zee en op de stranden terechtgekomen. Met olieschermen wordt nu geprobeerd te voorkomen dat de olie kwetsbare stukken natuur aantast. En dat zijn de hoofdpunten uit het nieuws. Het weerbericht van Weer Online. Vandaag en morgen hebben we met veel bewolking te maken en van tijd tot tijd regent of mod regent het. Maar koud is het niet.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 De wind valt dan wel weg en het wordt dan zo'n 14 tot 17 graden. een nou, Verkeersinformatie. Acht files, 27 kilometer bij elkaar. Heel normaal voor dit tijdstip. Zijn eigenlijk nog geen bijzonderheden. De meeste files zijn ook niet al te lang, 2 à 3 kilometer. Twee zijn ietsje langer, op de A4 vanuit Den Haag naar Amsterdam. Bij Zoeterwouden 4 kilometer. En op de A27 vanuit Breda naar Utrecht. Bij Lexmond ook daar 4 kilometer.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 NRC presenteert The Best of Blue Note Jazz. Vijftien originele cd's en exclusieve boeken over het leven van de grootste jazzlegendes. Bestel nu op nrc.nl slash jazz. Een echte baas bepaalt zelf uit welke kerstgeschenken zijn medewerkers kiezen. Goedemorgen, het is vier minuten over half zeven. Fijn dat u luistert naar het NOS Radio 1 journaal. Enkele tientallen buurtgenoten van het vermoorde meisje Jennifer... zijn gisteravond tijdens een speciale bijeenkomst bij elkaar gekomen... om hun verdriet te delen. Met elkaar, met mensen van slachtofferhulp... maar ook met burgemeester Abu Talab van Rotterdam. En ook andere betrokkenen waren daar. Verslaggever Roel Pauw was ook gisteravond in de buurt. Gisteren is de politie de hele dag bezig geweest met sporenonderzoek... in het huis van Anthony K., de ex van de zus van Jennifer. Niemand mocht er naar binnen, zelfs de ouders niet. En daardoor duurde het tergend lang tot zeven uur s'avonds... totdat de identiteit van de dode meisje in de boer straat... officieel bekend werd gemaakt. Maar eigenlijk wist iedereen het al. Op de school van Jennifer gingen ze op maandagochtend al uit... van het ergste scenario. Dat klopt. Directeur Hans van Wenem. Uh, we hebben ons gericht op de kinderen. En die hadden ons hard nodig om uh, dit uh, een plekje te geven. Om te beginnen met een plekje te geven.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 De verdachte die is aangehouden is volgens voorzitter Ed Goverde... van de deelgemeente Schaarloos geen bekende van de politie. Nee, nee. wat ik voorlopig gemeld heb gekregen in de loop van vandaag... is dat hij dat geen, nou ja, geen bijzondere persoon was die ergens voorkwam in dossiers. Geen antecedenten? Nee, niet dat ik weet. In een kerkgebouw in de wijk waar Jennifer heeft gewoond... was gisteravond een bijeenkomst voor buurtbewoners. Burgemeester Abu Taleb was er ook bij... En eigenlijk vooral naar de mensen komen luisteren. Om te delen in het gevoel van geschokt zijn. Om mee te delen in het gevoel van leedwezen. dat het adres van de familie en vrienden. En ook te luisteren naar verhalen van vriendinnetjes van de omgekomen Jennifer. Het snijdt heel diep. Het is een diepe wond. Mijn kleindochter is een vriendinnetje van Jennifer. Mijn kind is natuurlijk helemaal kapot. Alle kindertjes trouwens in de buurt. Het was een lief kind, het was een leuk kind. Speelde heel veel buiten. Had een heleboel vriendjes en vriendinnetjes. Het is, nee, het is echt, het is, het is een ramp. De wijkbijeenkomst krijgt mogelijk nog een vervolg. We willen een stille tocht, daar zijn ja. ze mee bezig. Dus wij horen het wel en we lopen uiteraard mee. Om de familie en hart onder de ja, rug te spreken. Sharloos, gisteravond veel meer over deze zaak vindt u op onze website nos.nl. Het was hommeles uh, in het turnkamp in Tokio afgelopen weekend. Na een teleurstellende kwalificatiewedstrijd maakten hoofdcoach Hamada en turner Jeffrey Wammes elkaar openlijk verwijten. Over die clash wordt in Tokio nog volop nagepraat. Verslaggever Edwin Cornelissen sprak onder meer met Ad Roskamp van de Turnbond. We hebben gisteravond een paar uh, stevige gesprekjes gevoerd. En, uh, het ging er met name om dat we hier op de WK zijn om uh, prestaties te leveren. En niet om spectaculaire uitspraken te doen. Heb je het idee dat de kou een beetje uit de lucht is? Uh, nou, voor nu in ieder geval. We zijn nu gewoon uh, een toernooi aan het draaien en daar moet de focus op zijn. En dan zullen we ongetwijfeld naar het toernooi op een aantal zaken nog terugkomen. Coach Hamara is bereid om zijn kritische noten nog wel even toe te lichten. Hij came to the Netherlands to help improve the Dutch team, not individuals. Hij kwam in 2010 naar Nederland om het team te verbeteren. Then... Ik vond dat er veel dingen verwaarloosd waren. In termen van. Uh, techniek en skills. Wat ze teach, hoe ze teach. Ik kwam erachter dat er veel werk te verrichten was op het gebied van techniek, vaardigheden. Maar het grootste probleem, discipline. Het grootste probleem dat ik vond was het discipline-level. Ze Training als Olympian. They are not uh, behaving like Olympian, competing als like Olympian. Mentaliteit dus. Niet alles opzij willen zetten voor de sport. Hier uh, komt the vacation time. The guys go for vacations, which is fine. ik really respect their culture, but with that kind of attitude, uh, you cannot go too far. Opofferingen moet je doen. Wil je kans maken op een Olympische medaille? En er is nog iets wat Hamada stoort in de mentaliteit: het gebrek aan teamgeest. One the thing was uh, team effort, discipline in individuals. But uh, yesterday, uh, in particular, during the competition especially after the uh, three events, four events, I didn't see much of that at all. Geen saamhorigheid, geen teamgeest, geen discipline werd tijdens de wedstrijd duidelijk voor Hamada. Hij vond het niet kunnen. Because uh, Dutch people are taxpayers' money and they are here and they have an obligation to perform to their their best. Het ging er niet bepaald vriendelijk aan toe gisteren in het heetst van de strijd, maar laat duidelijk zijn dat Hamada nog best met Wammes wil werken. Well, I have no problem with Jeffrey. I mean, uh, I don't know how what he thinks about Jeffrey. As long as he does uh, appreciate my. Uh, uh... My coaching. If he doesn't need me, okay. Jeffrey Wams moet dan wel luisteren naar de tips van Hamada. En een van die tips: steek meer energie in je slechte toestellen. Vaulting en de floor, de apparaten die likes. Kijk, vloer en sprong vindt hij leuk en doet hij graag. But he seems like he doesn't spend enough time on other events that he week weak on. Hamada zou dus wel verder kunnen met Jeffrey Wams. Maar ja. Die beweerde gisteren dat Hamada te oud is voor het hedendaagse turnen. I think I can still teach at a very high level. Dus te oud. Nee hoor, vindt Hamada. No, never old. I'm getting younger and younger. Die voorlopig nog hoop door te gaan bij Oranje. En dan Jeffrey Wammes, die bereikte vandaag de sprongfinale. Haalt hij daarmee zijn gram na de ruzie van gisteren. Nou, dat was gewoon een emotionele reactie op dat moment. Maar. <laughs>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 Uh, ja hoor, er is over gesproken en uh, dat, dat is ook wel iets, uh, misschien wel iets voor achteraf. Maar uh, op dit moment uh, richt ik me gewoon vooral op de finale en op het turnen. Concentratie nodig daar in Tokio. hoorde. de verslag van Edwin Cornelissen. In New York begint vandaag een geruchtmakende rechtszaak. Na jaren van getouwtrek tussen de Verenigde Staten en Rusland... staat de Russische wapenhandelaar Victor Boet terecht. Boet werd in 2018 in Bangkok opgepakt... en vorig jaar uitgeleverd aan de Verenigde Staten. Correspondent Kisha Hekster in Moskou. Kisha, vertel nog eens, waar wordt Boet van beschuldigd? Van, van alleen wapenhandel? Uh, nee, het is een hele waslijst van beschuldigingen. Hij zou van plan zijn geweest Amerikanen te doden. Hij zou raketten uit de lucht hebben willen schieten. Hij zou uh, terroristen hebben geholpen. Hij zou grootscheepse wapenleveranties hebben gedaan aan de FARC... de terroristische organisatie in Colombia. Dat is waar hij vandaag voor de rechter voor moet verschijnen. Maar het is niet het enige waar je bij de naam Victor Boets aan denkt. Hij wordt genoemd als een van de grootste wapenhandelaren en huurlingen ter wereld... Zou in de jaren 90 meer dan 60 sovjet vrachtvliegtuigen op de kop getikt hebben door zijn uh, contacten in het leger. En die vulde die met alles waarmee die geld kon verdienen. Waaronder, zo wordt gezegd, ook diamanten en wapens. En die leverde die aan uh, verschillende regimes, zoals de Taliban in Afghanistan, Gaddafi in Libië, Charles Taylor in Liberia. Allemaal oorlogsgebieden dus. En daar uh, komt zijn bijnaam ook vandaan, die luidt de koopman van de dood. Ja, er is zelfs een film op hem gebaseerd hè, met Nicolas Cage. Eh, wat is er allemaal aan zijn arrestatie en aan dit proces dus vandaag vooraf gegaan? Nou, Boet werd in 2008 in Bangkok in Thailand gearresteerd... toen Amerikaanse agenten van de DEA, de antidrugspolitie, zich voordeden als vertegenwoordigers van de FARC die zaken wilden doen met Boet. De Amerikanen wilden Boet heel graag hebben, heel graag berechten... En zij hadden de Thaise politie daarom van tevoren geïnformeerd over hun plannen. Die pakte Boet op en toen volgde een jarenlang juridisch getouwtrek met Thailand om zijn uitlevering naar Amerika. Want de Russen die wilden voorkomen dat een Russisch staatsburger uitgeleverd zou worden naar Amerika. Maar dat gebeurde uh, bijna een jaar geleden toch. Toen het vliegtuig met Boet midden in de nacht naar Amerika vloog en dat maakte allemaal een wat stiekeme indruk... Um, vermoedelijk om te voorkomen dat het al te veel aandacht zou trekken... het vertrek van Boet naar Amerika. Want hier in Rusland lopen de emoties heel hoog op om de naam Boet. Ja, over Rusland straks, kies, Ja, Maar in dat hele lijstje van wat hij gedaan zou hebben... hoorde ik jou nergens ook maar één Amerikaanse plaats noemen. Waarom komt hij nou in New York voor de rechter? Nou, de Amerikanen willen met het uh, berechten van Boet ook laten zien... dat zij niet de straffeloosheid van uh, Boet... Uh, willen laten lopen. Natuurlijk zijn al deze, uh, al deze oorlogen die ik noemde... dat zijn allemaal oorlogen die op globaal niveau gevolg hebben... waar wel degelijk ook Amerikaanse uh, betrokkenheid uh, bij is. Noem uh, de Taliban in Afghanistan. Nou weten allemaal dat de Amerikanen daar uiteindelijk de oorlog hebben uitgevochten. Dus het is voor de Amerikanen heel veel bijgelegen... om zo'n grote naam als Victor Boet om die in hun eigen land te kunnen berechten. En als de bewijzen rondkomen, kies je, wat hangt hem dan, wat hangt Victor Boet boven het hoofd? Nou, Victor Boet, die kan als hij schuldig wordt, wordt bevonden aan de feiten waar hij van beschuldigd wordt. En dat is dus ook nog het doden van Amerikaanse burgers. Dus in dat opzicht is er ook een direct Amerikaans belang. Dan kan hij tenminste 25 jaar de gevangenis ingaan. Maar het kan ook levenslang worden. Maar goed, dan moeten we moeten dus afwachten hoe sterk de bewijzen zijn tegen boet. Want de Russen die houden vol dat boet onschuldig zou zijn. Hmm, en daarom is het voor hun misschien ook zo lastig. Dus hij komt dan ook niet in Rusland in de gevangenis? Nou, de Russen die leveren natuurlijk uh, niet graag onderdanen uit. Net als veel andere landen. En al helemaal niet aan Amerika... En de Russen die beschouwen dit proces als een poging om uh, Rusland via boet in discrediet te brengen. Ze noemen de uitlevering van Thailand van boet uh, aan Amerika illegaal, onder druk van Amerika uitgelokt. Maar wat hier ook meespeelt, ook al wordt daar niet zo openlijk over gesproken is dat de Russen bang zijn dat Boet voor de rechter in Amerika... gaat praten over zijn wapenhandelpraktijken. Want die voerde die natuurlijk niet helemaal in zijn eentje uit. En volgens verhalen waren daar ook heel invloedrijke Russen bij betrokken. Uh, officieren in het leger, hoog, uh, hooggeplaatste mensen bij de geheime dienst. Maar zelfs ook de naam van een van de vicepremiers van Rusland. Igor Sechin wordt genoemd, samen met die van Boet... En dat is natuurlijk iets wat de Russen liever binnenkamers houden. Ja. Dus uh, daarom zijn zij ook zo opgewonden over dat hele proces. wat vandaag van start gaat in Amerika. Kiesja Hekster over het proces tegen Victor Boet. Nicolas Cage kan weer ingehuurd worden. Nederlandse website proud 2 me gaat over de grens. De website voor patiënten van anorexia en bulimia is zo goed dat de Amerikanen hem nu ook willen. Hoort er zo meer over. Is naar Sean Bakker. Goedemorgen. Goedemorgen, Lara. Rust op de weg. Ja, het valt reuze mee eigenlijk. 13 files, 40 kilometer bij elkaar. Zelfs wat minder dan gebruikelijk om deze tijd. Er zijn eigenlijk nog geen bijzonderheden. De meeste files zijn niet al te lang, 2 à 3 kilometer. Een paar zijn wat langer. Op de A4 vanuit Den Haag naar Amsterdam bij Zoeterwoude, 6 kilometer. 8 kilometer op de A7 van Horen naar Zaandam bij de afrit Zaandijk. Op de A15 van Rotterdam naar Europoort bij de Botlektunnel, 4 kilometer. En ook 4 kilometer op de A28 van Zwolle naar Utrecht bij Knopend Hoevelaken. Verwacht je nog iets bijzonders vanochtend? Nou, gisteren hadden we een heleboel aanrijdingen. Nou, dat was een stuk drukker dan uh, gebruikelijk op een maandagochtend. Ik hoop dat het vandaag wat beter gaat. Maar goed, dinsdag is het meestal redelijk druk. Uh, komen we normaal gesproken uit uh, rond de 250 kilometer. Oké, okay, tot later. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen en Marcel Oosten. Mark Robin Visser is vanochtend in Rotterdam. Daar wordt de aftrap gegeven voor de internationale coming-out day. En hoe gaan ze dat dan doen? Mark Robin, gaan ze een enorme kast opentrekken? Ik zal het eens voorleggen zeg ook wat we daar aan, aan, aan gedacht hebben. Nee, tot nu toe, Marcel, is het gebleven bij uh, een grote poster waar een vlag op staat en ook een krant. Ik heb eventjes wat zitten, zitten, zitten lezen daarin. Het thema dit jaar is uit de kast komen op je werk. En wat staat er dan bijvoorbeeld uh, in die krant? Uh, werk maken van discriminatie. Vier mensen die vinden dat je ook op je werk moet kunnen zijn wie je bent. Geweldig. Drie captains of industry. Zich uit. En er staat er ook nog: win een prijs. Stuur een foto van de regenboogposter op jouw werkplek en maak kansen op een geheel verzorgd weekend uh, enzovoorts. Nou ja, ik ben benieuwd wie het aandurft om die. Het is, het is wel een hele het is een mooie poster, toch, mevrouw Bergkamp? Wij zijn er heel blij mee. Ja, het is ja. een regenboogposter, dus het symboliseert. Uh, de homo-lesbische, bi- en transgenderbeweging. We vinden hem een uh, geslaagd exemplaar. Vera Bergkamp, voorzitter van het COC, eh, landelijke COC, is dat, hè? Ja. Heeft vannacht de nacht in een hotel in Rotterdam doorgebracht... Ja, je maakt het heel spannend, maar het was wel nodig, want we beginnen vandaag al heel veel... Ik maak het heel spannend, hoezo? Nou ja, in een hotel geslapen. We en... zitten er heel netjes bij, luisteraars. Ja, zeker. En we rijden zo naar Pernis, want daar vindt het plaats, de, de lancering van de landelijke coming-out-dag. Ja. Nu, ik heb het er vanmorgen al eerder over gehad, die coming-out-day is ooit overkomen waaien uit de Verenigde Staten. In Nederland begint die nou, pas sinds een paar jaar voeten aan de grond te krijgen. Hoe komt dat eigenlijk? Het is drie jaar geleden gestart, het initiatief. Het komt inderdaad uit Amerika. En ieder jaar merken we dat het eigenlijk groter wordt en bekender. Uh, en dit jaar is het thema de werkplek. En vorig jaar was er weer een ander thema. Dus ieder jaar kijken we wat actueel is. Vorig jaar ging het over geweld uh, tegen homo's. Klopt. Ja, en zo kies je steeds een thema. Ja, ja het is belangrijk uh, om uh, die dag zeg maar centraal te stellen. Dat je echt een focus hebt. En... Maar vertelt u eens, hoe bent u bij het thema homoseksualiteit op de werkplek uh, gekomen? Waarom nu? Nou, het, is, het is een belangrijk thema als je bekijkt dat een derde van de, de homo, lesbos, bies en transgenders nog in de kast zit. Omdat ze vaak bang zijn voor uh, negatieve reacties. En uh, dat is niet alleen slecht voor de medewerker, maar het is ook slecht voor de organisatie zelf. Dus vandaar dit jaar uh, dit, uh, dit thema. Veel homo, lesbos, bies krijgen te maken met uh, negatieve reacties. En dat varieert van, uh, van flauwe opmerkingen. Uh, nou, ik hoorde laatst iemand zeggen van... ja één keer een flauwe opmerking is niet zo erg. Nee. Als het nou zo vaak gebeurt, dan is het op een gegeven moment ook niet meer leuk. En dat varieert dus van opmerkingen tot echt buitensluiting en echte discriminatie. en Maar zo'n poster op je werk op, uh, ophangen, uh, is dat dan de oplossing? Het, het is niet alleen natuurlijk de oplossing... maar het is wel de kans om vandaag duidelijk te maken dat uit de kast beter werkt... en dat je zelf mo mogen zijn... Ja, dat het eigenlijk de normaalste zaak van de wereld zou moeten zijn. Ja. We gaan naar Pernis, naar Shell. De ja. Grote olieraffinaderijen toestand. Waarom hebben jullie die plek gekozen? Nou, Shell... Is stoere is... mannen werken. Nou, eigenlijk en wel. En vrouwen. Ja, ja, ook. Als je kijkt, dan, dan zie je vaak dat de acceptatie... in de, de wat mannelijke bedrijven, industrie en bouw... dat het wat lastiger ligt. Dus we vonden het wel een hele mooie gelegenheid... om het juist te doen op een heel groot industrieterrein. Het de grootste olieraffinaderij in Europa. Dus een mooie kans om het thema daar van start te laten gaan. We gaan naar het pittoreske Pernis. Tot straks. <laughs> Marco, weer visser op weg naar het pittoreske Pernis... voor de internationale coming-out day. 10 minuten voor 7 is het. U luistert naar het NOS Radio 1 journaal. Proud to be me, een Nederlandse website voor patiënten met bulimia of anorexia, Goes America. Dan gaat het dus ook iets naar Amerika. Amerikaanse organisatie National Eating Disorder Association vond de Nederlandse website zo goed dat ze het concept overnemen. Wij praten erover met Erik van Vurt van het Centrum Eetstoornissen, Ursula en oprichter van Proud to be me. Goedemorgen. Dat moet toch een goed gevoel geven, dat een Amerikaanse organisatie um, die site naar Amerika wil halen. Ja, dat geeft zeker een goed gevoel. En het, het geeft aan dat uh, we, we toch iets unieks hebben gemaakt met elkaar. Uh, wat voorziet in een grote behoefte en waarvan ze ook in Amerika denken, dat hebben we echt nodig. En hadden ze dat daar zelf nog niet bedacht, meneer Van Veurt? Nee, blijkbaar niet. Ehm... Um... De hulpverlening in Amerika is voor mensen met eetstoornissen sowieso veel minder uh, goed georganiseerd en uh, in veel geringere mate toegankelijk dan in Nederland. En ik denk dat met name uh, internet-based uh, toegang tot zorg in Amerika uh, hard nodig is. Nou, is de site vrij open? Hè, over, uh, nou, vrij open, behoorlijk open over bulimia en anorexia. Kunnen de Amerikanen dat wel aan? Zijn ze daar al aan toe? Um, ja en nee, wat je in Amerika ziet. Amerika is natuurlijk een, een maatschappij uh, waar juridische procedures veel vaker voorkomen dan in Nederland. Dus ze zijn iets angstiger voor uh, de openheid die we in Nederland betrachten op het forum en op de dagelijkse chat die we gehouden. Um, dus uh, ze willen er graag naartoe groeien, mede omdat wij daar ook wat druk op zetten. Mm -hmm. Maar ze beginnen echt met uh, alle boodschappen die op het forum geplaatst worden... om die vooraf eerst even te controleren. Oké, okay, dus en, en zal de site verder ook anders opgezet worden? Echt aangepast, behalve dan het forum, aan de Amerikaanse wensen? Um, hij ziet er iets anders uit. Uh, de Nederlandse site uh, richt zich met name op jonge vrouwen en is heel erg paars en roze. Uh, in Amerika wilden ze dat hij ook iets meer aan zou spreken voor mannen. Of in ieder geval mannen niet zou afstoten. Uh, en uh, hij, is wat, hij is wat rooier, zou ik maar zeggen. Um, en waar, waar mogelijk of waar noodzakelijk hebben ze hem aan iets aangepast aan de cultuur. Moet hij in de Verenigde Staten ook de strijd aangaan met sites die juist pleiten voor uh, weinig eten? Ja, uh, ook in Amerika, of misschien zelfs wel met name in Amerika, zijn pro-Anna sites uh, de, de snelst groeiende sites uh, op internet. Ja, Pro-Anna -pro moet u misschien nog even uitleggen. Die, die prolongeren dat, hè? Die, die bevorderen dat, dat je af en toe je eten ook weer uitspuugt. Ja, pro, -pro ana sites of, of pro-eetstoornissen -pro sites zijn ja. sites die opgericht zijn um, vooral door mensen die zelf een eetstoornis hebben... en die propageren eigenlijk uh, eetstoornissen als een levensstijl, als iets positiefs. En die hebben, uh, nou naar alle waarschijnlijkheid, voor zover we dat weten... een negatief effect op um, ja. mensen die net beginnen met een eetstoornis. Ja, maar goed, als u zegt, daar moeten ze inderdaad vooral in de Verenigde Staten... nog de strijd mee aangaan, dan moet u een stevige site neerzetten... Hè, die wel iets goeds te melden heeft. Ja, nou ja, in, in Nederland hebben we laten zien dat dat kan. We, hebben, uh, we zijn in 2,5 jaar tijd toegegroeid naar 75.000 unieke bezoekers per maand. Um, en de verwachting is dat, uh, dat dat in Amerika ook kan. Um, dus ik denk dat het, een, dat het een hele stevige site is. Het grote probleem hier, maar ook in Amerika, is, is van hoe bekostig je dat op een goede manier. Ja. Want met zoveel bezoekers is het per bezoeker wel bijzonder goedkoop. Ja. Maar, maar ja, je hebt... ...middelen nodig om dat, uh, om dat te runnen. En is dat geregeld? Nou, dat is, dat is in Nederland niet geregeld. Um, wij betalen het eigenlijk uh, uit eigen zak. Uh, minister Schippers heeft voor de komende jaren... 2 miljoen per jaar uh, uitgetrokken voor anonieme e-mental health... ...omdat ze het belangrijk vindt. Uh, maar een structurele regeling laat eigenlijk al jaren op zich wachten... ...en met name zorgverzekeraars Nederland uh, ja, wil hier niet aan meebetalen. Oh. Meneer Van Veurt, succes in de Verenigde Staten met uw site. Hartelijk dank. Goedemorgen. Goedemorgen. Het NOS Radio 1-journaal. De Ochtendkranten. Belasting betalen, huur betalen voor de paleizen. en geen gratis vliegreisjes meer. In de Volkskrant ontvouwt de P van de A plannen om te bezuinigen op het Koningshuis. De partij wil de voorstellen vandaag doen... tijdens het begrotingsdebat van Algemene Zaken. Door de opstelling van de Partij van de Arbeid... lijkt er een Kamermeerderheid te zijn... voor het afschaffen van fiscale privileges. Van de Oranjes, schrijft de Volkskrant. Iedereen moet de broekriem aanhalen, zegt PvdA-Kamerlid Jeroen Recour. Ook degenen die het hoogst in de boom zitten... moeten daaraan meedoen. Dit past bij de modernisering van het Koninklijk Huis. Dan naar het AD. De krant schrijft uitgebreid... over het drama rond de dood van het Rotterdamse meisje Jennifer. Op de voorpagina een foto van Jennifer en ook van haar zus Sandra. Um, in vijf pagina's belicht de krant van verschillende kanten... de impact die de moord op het tienjarige meisje heeft... op de stad en haar inwoners. Um, ik heb een tekening voor haar gemaakt, zegt een klasgenootje. Ik wilde nog met haar spelen. De deze sprak met de zus van Jennifer, uh, haar ex is verdachte. We moeten door zegt ze, maar het is verschrikkelijk. 13 hbo-bestuurders verdienen meer dan de nieuwe inkomensnorm... voor onderwijsbestuurders vandaag in de Tweede Kamer wordt besproken. Volkskant heeft zitten rekenen en concludeert... dat de dertien zo'n 11.500 euro meer verdienen... dan de nieuwe norm van 194.000 euro. Eén van hen is de bestuursvoorzitter van Avans Hogeschool. Hij noemt lagere maxima niet slim voor de kwaliteit aan de top. Het wordt moeilijker goede bestuurders binnen te houden. Er komen regels voor de inkomens van bestuurders... aan basis- en middelbare scholen, mbo's en universiteiten. Ook daar verdient de top te veel, schrijft de Volkskant. Maar het is onduidelijk om welke bestuurders het gaat. Nederlands Dagblad schrijft over de positie van christelijke asielzoekers uit Iran. Platform Christen Asielzoekers Iran vindt de opstelling van de Nederlandse staat nogal dubbel. Minister Rosenthal eist van Iran dat ze een gevangen kerkleider vrijlaten, maar de asielaanvraag... van twee kerkleiders die naar Nederland zijn gevlucht... is afgewezen. Ze zijn in Iran nooit opgepakt... en dat werkt hier in hun nadeel, vertelt Rien van de Toren van het platform. Nederland zegt eigenlijk... zorg eerst maar eens dat je echt in gevaar komt. En 10%, van de, mensen, 10 van de mensen die plastische chirurgie ondergaat... leidt aan een psychische stoornis, schrijft Metro...